Zeven uur door Almegens met het NOS-journaal. De president van Kenia zegt dat de gijzelingsactie... in het winkelcentrum in Nairobi echt voorbij is. De terroristen zijn verslagen en er zijn 72 doden geborgen. Het dodental zal nog oplopen, volgens de president... want er liggen nog mensen onder het puin. Drie etages van het winkelcentrum zijn ingestort.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 Volgens de commissie is bij 1 op de 11 patiënten het overlijden mede door de behandeling veroorzaakt. Ook bij de zorgverlening rond de laatste levensfase ging volgens Danner veel mis. IJsland heeft opnieuw geld aan Nederland overgemaakt... in verband met de schuld van de failliete internetbank iSafe. Volgens minister Dijsselbloem van Financiën is dit keer 77 miljoen euro overgemaakt. In totaal heeft IJsland nu 811 miljoen euro terugbetaald. Volgens Dijsselbloem verwachten de curatoren van Landsbanki en de IJslandse overheid dat de hele schuld van 1,4 miljard aan Nederland kan worden afgelost. President Obama denkt dat een akkoord met Iran over het nucleaire programma van dat land mogelijk is, dat zei hij in een toespraak voor de VN in New York. Obama is optimistisch vanwege de gematigde koers die de nieuwe Iraanse president Rouhani heeft ingezet. Volgens Obama gaat minister Kerry proberen om met Iran tot een akkoord te komen. Wel moet dit alles resulteren in maatregelen die transparant en controleerbaar zijn. Het weer vanavond en vannacht in het noorden bewolkt. In het midden en zuiden opklaringen. Er kan opnieuw nevel en mist ontstaan. Morgen lost de mist geleidelijk op. Verder is het dan bewolkt. In het noorden kan het even regenen. In het zuiden schijnt soms de zon. En het wordt opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB ah, Verkeersinformatie met het laatste restje van de avondspits. Bij Rotterdam op de A20 richting Gouda... staat nog 4 kilometer bij de afrit Moordrecht. En er zijn werkzaamheden op de A28 Hogeveen-Assen. Tussen Ruine en Dwingeloos staat daarom 3 kilometer. Wij zijn National Academic. Twintig jaar geleden opgericht voor klanten die anders denken. Klanten die oplossingen zoeken, kritisch zijn... National Academic is er voor klanten die meer verwachten. Meer service, meer zekerheid. Dankzij onze klanten zijn we geworden wie we nu zijn. National Academic, de verzekeraar voor hoge opgeleide. Ontdek ons op na.nl. Het Nederlands Filmfestival presenteert Paul Verhoeven. Uh, ja, dan was het al vrij duidelijk. Uh, mijn vader is ondernemer, mijn opa, de vader van mijn opa. Dus ik wilde zelf ook ondernemer horen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 Dames en heren, goedenavond. Onze gasten is een van de vaste waarden van de VPRO... die u kunt kennen van programma's als Nozemzaak Go Go... De Avonden en Shot on Location. Maar inmiddels is ook een vaste waarde als filmscenarist aan het worden... die het script schreef voor de nieuwe Nederlandse speelfilm A Long Story... Een ontroerend verhaal over het verwerken van het verlies van een dierbare. Hier is Lotje IJzermans. Uw presentator is Jelly Brouwer. Lotje IJzermans, welkom. Dankjewel. We spreken uh, zo dadelijk. We gaan eerst even naar Nairobi. Want zojuist in het nieuws hoorden wij dat de gijzeling nu echt is afgelopen. Koert Lindijer in Nairobi. De president heeft gesproken. De president heeft gesproken dat er, en heeft gezegd dat de gijzelingsactie in Westgate afgelopen zaterdag begonnen nu voorbij is. Maar de balans van het aantal slachtoffers kan nog niet worden opgemaakt. En dat is omdat er drie verdiepingen in het gebouw zijn ingestort. En onder dat puin liggen zowel gijzelaars... Als daders. Het aantal doden dat de president gaf, en er was onzekerheid over de laatste paar dagen, is 61 doden, 6 doden Keniaanse militairen of politieagenten, 5 terroristen die gedood zijn, zoals hij ze noemt, en 11 uh, gijzelhouders die gearresteerd zijn. Het is, nog onduidelijk. Het is dus nog onduidelijk hoeveel uh, uh, slachtoffers er nog onder het puin liggen. Vanmiddag zei een woordvoerder van het Rode Kruis. Die zei dat er nog 51 vermisten zijn. Uh, het zou dus heel goed kunnen dat het aantal 61 boven de 100 uitkomt... als die 51 vermisten nu onder de tuin liggen. En hoe zie jij het? Is het nu echt over? Er is, uh, sinds vanmiddag zijn er geen rookwolken meer gezien. Is er niet meer geschoten. Zijn er geen explosies uh, meer gehoord. Is het rustig rond het gebouw? Dus ik denk... Inderdaad, dat het nu voorbij is en dat nu, en dat zei de president ook, het vooral taak is om de laatste slachtoffers uh, te bergen en uit te zoeken wie nu de daders zijn. Zoals je weet zijn de geruchten dat er buitenlanders zijn bij betrokken, dat er zelfs een Britse vrouw bij is betrokken, daar wilde de president niet op ingaan. En hij zei dat nu forensisch onderzoek moet uitwijzen wat de nationaliteit van de daders is. Goed, we zullen later meer horen. Dankjewel, Koert Linder vanuit Nairobi. Lotje IJzermans is uh, onze gast. Nou, een beetje radioliefhebber uh, kent jou al heel lang trouwens. Nozumza Gogo. -go. Uh, de vrouwelijke stem van alternatieve uh, muziek Nederland. Dat ja, is lang uh, geleden hoor. Heel lang geleden, ja. ja. 25 <laughs> jaar geleden of zo. Um, ja, zo eind jaren 80, begin jaren 90. Ja, zullen we even een heel klein fragmentje laten horen? Oh nee, echt? Ja, ja, ja. Een nachtmerrie van jou. Ongelooflijk wat wordt dit vanmiddag een gedenkwaardige uitzending. Dat zijn de Red Hot Chili Peppers? Die spelen hier zo live en Lotje staat tussen ze in en, en spreekt met ze. Oké, tussen de vier van you, there's a lot of tattoos. Which one? Which images are not tattooed on your bodies yet? Which images are not tattooed? Um, well, you're not yet tattooed on any of our bodies. Uh, although I still have your uh ejaculatory stains on my face right now. Goed fragment, hè, Lotje IJzer. Ja, we zijn uh, gelijk binnen nu. <laughs> Wat herinner je van dat moment? Nou ja, dat, ik, uh, ik, ik noem dat uh, moment eigenlijk altijd als. Uh, Sindsdien heb ik niet meer zoveel gêne op de radio, tenminste uh, als ik op jouw plaats zit. Ja, ik Want, begrijp. Uh, het. Erger dan dat wordt het niet. Nee. Hè? Als iemand zegt, maar ik hoor nu dat ik het altijd verkeerd heb onthouden. Ik dacht dat hij zei, uh, ik heb, jij hebt mijn uh, sperma nog op je gezicht, maar hij zegt, jouw klaarkomvlekken zitten nog op mijn gezicht. Precies. Oh, jij hebt het anders, anders? net ik heb het anders gehoord. gehoord. Maar jij ja, hebt het nooit terug willen luisteren. En, en nu dank Dankzij ja. ons. Eindelijk de waarheid God rondom zo. de Red Hot Chili Peppers. Dit is heel lang geleden. Inmiddels uh, ben je eindredacteur van De Avonden. Ja. Maar uh, was je ook de bedenker en eindredacteur van het televisieprogramma van Tom Barman. Althans, hij presenteerde het Shot on Location, noemde Joost Prinsen daar net ook. Nou, Lola da Musica, daar heb je verschillende muziekdocumentaires voor gemaakt. Maar er is ook een Lotje IJzermans, de scenarioschrijver. Ja. Hoe vind je dat klinken eigenlijk? Ja, ik vind niet dat ik die naam uh, waard ben eigenlijk. Want ik ben nou, ja. natuurlijk toch een, iemand die uh, uh, niet geschoold is in die richting. En die uh, eigenlijk maar een beetje wat doet. En uh, nou ja, toevallig is het dan ergens terechtgekomen. Ja. Maar ja, ik heb natuurlijk geen filmacademie, ik heb geen schrijfopleiding. Ik heb heel weinig kennis van zaken. Ik weet alleen wel... Uh, wat ik wil vertellen. En zelfs dat weet ik maar nauwelijks. Dat is ook heel instinctief. Kortom, waarom hebben we je eigenlijk uitgenodigd? Nee, nee, nee. Ik, ik vind het ook een mooie film. hoor, Daar uh, niet Ja, van, Je hebt maar... een prachtige film gemaakt. Het scenario aangeleverd. En uh, die film gaat aanstaan een zondag in première. Van op Jorien van Nesse, wat zij heeft ja, gemaakt. Jorien ja. van Nesse is de regisseur. Um, en, en morgen gaat het filmfestival trouwens uh, van start. Hè? Ja, met hoe die was de suiker. Ja. Je bent erbij, neem ik aan, morgen. Ja, ik mag komen. Als één uh, van de filmautoriteit van de VPRO. Want dat vergeten we er nog bij te vermelden. Nou, kijk, bij de VPRO wordt de film echt gedaan door Gerhard Bush. En hij weet echt alles. Hij weet echt drie keer zoveel, tien keer zoveel als ik. Mm -hmm. Maar um, ik, ik ben een hobbyist. En uh, ik, ik vind het heel erg leuk. Films kijken, boeken lezen, films kijken dat zijn, en muziek luisteren. Dat zijn toch de drie leukste dingen die er zijn. Een self-made woman, zoals Roel Bens van den Berg zegt. Oh. Ja, nou, ik heb wel Nederlands gestudeerd. Ik heb wel een vak. <laughs> ik kan wel wat. Nee, nee, nee, maar inderdaad. Um... En je hebt trouwens ook uh, de previewdag voor de VPRO samengesteld. Hè? Ja. Voor uh, het Nederlands Filmfestival in Utrecht. En toen keek ik even. Ja, Heeft draag... ze de eigen film er ook opgezet? Ja, maar dat heb ik niet <laughs> gedaan. Hè? Ik heb hem... Um... Ik stel ieder jaar de previewdag uh, uh, samen voor de VPRO... Mm -hmm. omdat ik echt een, een warm hart heb voor de Nederlandse film. En uh, ja, dit jaar zijn er maar zes premières in, uh, in Utrecht... Uh, waarvan drie films maar in de gouden competitie uh, meedoen... waar de film van Jorien, die ik geschreven heb, er één van is. Dus ik heb uh, die film voorgelegd aan Gerard Bush. Mijn collega ja. gezegd, uh, wees eerlijk en gezegd: kijk naar en het in. En, en, en ben gewoon grenzeloos eerlijk over of je vindt dat die film op die dag terecht hoort. Mm -hmm. Nou, het oordeel was positief. Ja. En toen dacht ik: dat ga ik ook niet kinderachtig doen of heel bescheiden. Dan vind ik het ook heel erg leuk als die mensen naar die film kijken. En bovendien, hij is dus genomineerd. Ja, maar veel films zijn genomineerd. Mm. En uh, wat, wat is er eigenlijk aan de hand met het filmfestival dit jaar? Want er zijn heel veel documentaires, hè? zijn ja, toch echt de, het festival van de speelfilms in de eerste plaats Ja, ik is. heb het erover gehad met de programmeur. En het is ook gewoon een beetje pech, hè? Je moet natuurlijk wel films hebben. Het is mm -hmm. heel jammer dat uh, Wolf, geweldig geweldige film van Jim Taihu dat hij nu uh, al een week voor het filmfestival uh, in première is gegaan. Ja, eigenlijk... Ik weet de redenen niet. Er zullen vast politieke of economische redenen zijn om dat anders aan te pakken. Hetzelfde geldt natuurlijk voor Borgman. Je zou eigenlijk het filmfestival gunnen dat al die films daar in première ja. gaan. Maar. Uh, ja, producenten en filmmakers zelf zijn er toch ook niet al te happig op. Nou, omdat Maar vooral distributeurs. Ja, ja om, tenminste, dat lijkt mij, want die brengen een film uit in die bioscoop. Mm -hmm. en, Nederlandse film, vooral arthouse, is nou niet iets uh, waar uh, tientallen duizenden mensen naartoe gaan. Dus je hebt een heel klein doelgroepje. Nou, Als, als dat hele kleine doelgroepje dan uh, in Utrecht gaat, ja, wat zou je hem dan nog in de bioscoop uitbrengen? Hm. Dus t, ja, het zijn allemaal hele precaire belangen omdat ja. het zo'n kwetsbare industrie is in Nederland. Ja. Goed, de tegel die ligt daar voor je met de vraag of ja. die op een gegeven moment beschreven kan worden. Luisteraars uh, kunnen uh, meedoen aan het gesprek, u kunt vragen stellen, opmerkingen plaatsen. Meldt u bij onze gastenlijst radiokunstof.nl op onze website of via Twitter hashtag Kunststof. Goed, voor de mensen die later zijn ingeschakeld. Lotje IJsermans is uh, onze gast van de VPRO. Is ze interviewer, radiomaker, televisiemaker, uh, eindredacteur van de avonden. En vanaf 1 januari van het nieuwe uh, Radio 1 programma. Want de avond is op Radio we 6. We komen eraan. Ja, we komen eraan. <laughs> Onze grote concurrent. Nooit meer slapen. Ja. Ik vind de titel al fantastisch. Ja, ik dacht na, na de avonden... wat natuurlijk naar Gerard Reven verwijst... moeten we naar Hermans gewoon nooit meer slapen. Het is ook een soort kreet van hier komen we aan... U gaat nooit meer slapen, wij ook niet. En uh, we zijn er gewoon uh, iedere dag van twaalf, middernacht tot twee... op ja. de plek, plek waar nu Casaluna zit. Na het oog, hè? Ja. En wat gaat het worden? Nou ja, aan, aan de ene kant uh, in het tweede uur... een beetje verlengstuk van de avonden, denk ik... met veel reportages over kunst en cultuur. En in het eerste uur willen we een beetje de brug slaan... tussen met het oog op morgen en, en dat tweede cultuuruur. Mm -hmm. Daarin, uh, we hebben een nieuwe presentator, dat is Pieter van der Wielen... En uh, ja, hij gaat daarin een lang interview doen. Doorsneden met wat muziek en wat... Hele korte reportages. En dan niet per se cultuur in dat eerste uur. Nou, wat breder het dan oog. alleen... Uh, kijk, in de avonden... Uh, dat is echt een hardcore cultuurprogramma <laughs> ook. En, en daarin hebben we ook wel eens... een kwartier lange dichter aan het woord... over uh -huh. uh, een, een bundel van zes gedichten. Nou Dat zal je niet zo snel doen... in dat eerste uur uh, in Nooit meer slapen En uh, wie weet komt er ook eens een wetenschapper... of een politicus of een sporter. Dat, dat is wat breder van opzet. Goed, we zijn heel benieuwd... En uh, we vragen ons af of we inderdaad nooit meer gaan slapen na het <laughs> oog. Uh, maar goed, er schuilt dus nog een ander talent in uh, Lotje IJzermans. Het talent van de scenario-schrijver. Laten we eerst even beginnen met het moment waarop je ontdekte dat dat talent er ook was. Um, nou, dat, dat ontdekte ik natuurlijk helemaal niet. Um, vroeger was het bij de Omroep, dat weet je misschien ook nog... was er wat meer geld en waren er wat meer mogelijkheden. En we hadden een uh, radiohoofdredacteur, Jan Haasbroek... En die had blijkbaar nog een potje wat op moest of zo. Die zei tegen mij, uh, wil jij niet een cursus doen of zo? Zo? Zo kon uh, hij dat zeggen. Ja. Um, ja, is goed. Cursus, leuk. Nou, wat wil je doen dan? Nou, scenario schrijven. Ik weet ook niet waarom. Gewoon. En uh, toen heb ik een cursus gedaan op kosten van de WPRO. <lacht> nu kan dat allemaal niet meer hoor mensen. Maar toen kon dat, <lacht> toen nog. Kon dat nog. En uh, dat was bij Willem Kaptein, die later uh, interim directeur van de uh, filmacademie werd... En dat was een hele bevlogen leuke leraar... die je naar allerlei films liet kijken. En die ook... Het was maar, weet ik veel, tien avonden of twintig avonden. Het, het, het stelde helemaal niet zoveel voor. Maar hij zei, je, je gaat hier niet weg voordat je een idee hebt voor een film. Dus je moest een idee... gewoon een synopsis van anderhalf kantje moest je hebben. En uh, ik had wel een idee, want... Uh, ik kom uit een groot Brabants gezin. En ooit hebben mijn ouders ons grote huis verkocht voordat het kleine huis, nieuwe huis, af was. Dat werd nog gebouwd. En uh, mijn ouders waren vrij creatief in hun oplossing. Dus die zeiden, nou ja, weet je wat, we gaan in een caravan op dat bouwland wonen. Het oh. was in een uh, nieuw stuk van een dorp waar echt niks was... behalve uh, braakliggend terrein. En ons huis was het eerste huis wat daar gebouwd werd... Mijn ouders hadden gezorgd dat de, de garage er al stond. En wij gingen dan in een caravan naast die garage wonen, terwijl ze ons huis afbouwden. Net uh, de meubels opgeslagen in die garage en een klein hoekje van één vierkante meter uitgespaard voor de wc, de Chemisch toiletje. En dat was een echt groot gezin, hè? Ja, uh, zeven kinderen. En daar woonden wij dus, uh, nou, ik denk, van, van september tot kerstmis of zo. Mm -hmm. En dat leek mij een mooi uitgangspunt voor een filmpje, voor een verhaal. Want stel nou dat de politie komt en zegt: Meneer, u heeft hier helemaal geen vergunning voor. Gaat u gewoon netjes naar de rand van het dorp waar de andere kerven staan? En zo komt die familie in dat zigeunerkamp. Ja. Dus daar hield het op om autobiografisch te zijn. Dus dat was mijn idee. En nou ja, dat is in een la terecht gekomen. En. Nou, ik denk dat tien jaar later of zo had ik, zat ik tussen twee programma's en ik had niet zoveel te doen. En ik, ik dacht, oh ja, er zit nog iets in de nou, la. Nou, laat ik eens proberen. En zo, en zo geschiedde: zo Burgers geschieden. Reigers werd ja, dat. Ja, burgers dat, slash Reigers. Ja, ja. En dan kreeg je gelijk een, een goede prijs, ja. mij, toch? Ja, ik, dat was een hele goede prijs. Maar ik, ja, volgens mij werd er gewoon gezegd... Van, heeft er nog iemand een jong talent? Hier, of jong, tussen aanhalingstekens. Want ik was toen al niet meer jong. Heeft er nog iemand een talent? Hier? Oh ja, we hebben nog wel iemand. Volgens mij moet je het meer zo zien... dan dat het echt bekroond werd. En de prijs was... Uh, naast wat geld... Um, workshops van uh, twee bbc dramaturgen in Genève. Oh. Met uh, uit alle uh, EU-landen ook iemand. Mm -hmm. Alleen, die film was al gemaakt, dat burgersreizigers over die uh, zigeuners of kampers. Dus ik moest. Uh, ik, ik, oh, ik vind die prijs. Nou, je moet volgende week naar Genève. Dus ik had een week om iets nieuws te verzinnen waar ik dan mee begeleid uh, kon worden. En uh, ik was altijd erg geïntrigeerd door het nummer 1000 Dollar Wedding van Grand Parsons. Ja. Waar de bruid niet opkomt dagen op dagen op de, op de bruiloft en niemand weet, ik, ja, ik heb er honderd keer naar dat nummer geluisterd. Ik weet niet. Hoe het precies eindigt. Nee, maar... maar ik dacht, nou, daar verzin ik gewoon zelf een verhaal bij. En uh, da daarin werd ik dan begeleid door de BBC-dramaturgen. Uh, en heb en, je en, toen van hun uiteindelijk echt het vak geleerd? Nee hoor, want dat was ook twee keer in weekend. Hm. Dus. Uh, Nee. Wat herinner je je daar vooral van? Oh, nou Die ene man die was goed. Ik weet niet hoe die heet. Hoor, maar zei, uh, je hebt van die fases in een verhaal. First you got deep shit. And then next you got very deep shit. <lacht> dat was ongeveer uh, hoe het moet verlopen ja, in een ja, goede film. Je moet film. gewoon een probleem hebben binnen de eerste tien minuten. <lacht> en dan moet het probleem voorlopig alleen maar erger worden. Want dat trekt de kijker erin en dat houdt de spanning. Dan blijven ze erin. wel hangen. Ja. ja, dus van deep shit naar very deep shit. En had je dit nog in je achterhoofd, want daar gaan we nu naartoe... de film die dus zondag in première gaat... op het filmfestival, A Long Story. Het Debuut van uh, Jorien van Nes. Had je dit nog in je achterhoofd? First you got deep shit. Ja, ja, ja. Dat, dat is wel echt iets wat ja? blijven hangen, want het is zo simpel. En, uh, Wil je een het verhaal doen? Wil jij dat doen? Moet ik dat doen? Ja, doe maar. Nou. Je zit in nu toch. <laughs> uh, het gaat over wat... Uh, iemand die uh, thuiskomt. Je weet niet precies wat er gebeurd is. Hij komt terug in Nederland. En je voelt wel aan alles dat, dat hij gehavend is en beschadigd. En zich niet thuis voelt in Nederland. Hij krijgt een uh, Roemeense klusjesman. En die klusjesman heeft een zoontje. Op een gegeven moment raakt die klusjesman vermist. En dat zoontje heeft bedacht op de een of andere manier die wart, Die moet mij uh, redden. Dus ook al brengt hij hem naar het politiebureau... dat zoontje komt gewoon weer terug. En uiteindelijk, niet omdat hij zo graag lief wil zijn... maar omdat hij gewoon van dat yoga af wil... denkt hij, oké, okay, ik breng hem gewoon naar Roemenië. Want daar is zijn moeder. Want daar is zijn moeder. Ja. En ondertussen zien we ook het verhaal van die moeder. En, nou ja. Ik vind dit al heel goed trouwens... dat je het echt zo in een paar zinnen nog steeds weet te vertellen... <laughs> Want er zijn er een paar jaren overheen gegaan ja, had, voordat ja. de film er was. Ja. En dat scenario ook echt uh, ja. was wat het uiteindelijk uh, werd. Um, zullen we even naar hem luisteren? Hij wordt trouwens fantastisch gespeeld door Raymond Thierry. Uh, de kijkers van Penosa kennen hem als Nicolaas. Ja. Uh, en hij is ook te zien in de mensen die Wolf al hebben gezien... als de sportschoolhouder. Uh, ja. En wanneer komen jullie spullen jouw spullen... Nou, het is niet veel, hoor. Hoezo? Ik heb meestal aan de ouders gegeven. Hey, weet je echt zeker dat je niet bij ons wil blijven slapen? Ja, nee, echt, hè? Nee, is prima. In ieder geval, morgen begint de huil mee. Ja, is fijn. Hè? Ja, Het was echt jouw idee, Lotje IJzermans, de scenario schrijver van uh, een long story... dat Raymond Thierry deze rol uh, moest spelen. Ja, dat was wel mijn idee, maar ik ga daar helemaal niet over. Dus nee, dat maar... zijn een soort beslissingen die Jorien en Stinette Bosklopper, de producent, hebben genomen. Wij spraken Jorien van Nes en zij zei... Uh, ik heb nog wel naar andere acteurs gekeken, maar dat was een beetje voor de vorm. Ja. ja Want ik... jij wilde het echt heel graag. Ja, ik wilde het echt heel graag, maar um, waarom eigenlijk? Nou, je hebt maar een paar acteurs die eigenlijk niks hoeven doen. Um, en die dan al een enorme lading krijgen. Dus als Raymond Thierry uit het raam kijkt... dan denk je gelijk, jezus, wat is er met hem? Wat beweegt hem? Hij hoeft niks te doen. Dat vertelde uh, Jorien ook bij de, bij de uh, casting. Uh, ze heeft ook mm -hmm. andere acteurs geprobeerd. En dan zei ze, uh, kijk eens kwaad of zo. En dan gingen ze zuchten en steunen en fronzen. Niet alle acteurs natuurlijk. En maar Raymond hoeft alleen maar gewoon te kijken. Ja. En, dat is, en dat hebben wel meer acteurs, maar niet zo heel veel. En ja, ik, ik heb hem gezien in de David Lammers film uh, over Amsterdam Noord... waar hij ook een bokschoolhouder was. Dat was eigenlijk zijn debuut. En dat vond ik hem geweldig. En toen vond ik hem nog geweldiger als uh, bijrol in de Martin Koolhoven film... Uh, uh, over... Uh, yeah. Ja, ja... Ik weet het niet, hoor. En naar het boek van Jan Terlouw, uh, oorlogswinter. Oh, oorlogswinter. En daarin speelde hij de vader, de burgemeester... die uiteindelijk geëxecuteerd wordt. Nou, dat is een piepklein rolletje, maar ja. hoe hij dat speelde... Was, uh, vooral zijn, uh, zijn non-verbale spel vind ik echt geweldig. Ja. Maar nogmaals, het is Jorien's verdienste dat ze hem gecast heeft. Want... Uh, als scenarist houd je taak gewoon op bij het scenario. Ja. Het is trouwens wel interessant dat je zegt... dat iemand die juist geen teksten heeft als scenario-schrijver... want het ja, ja, is ook een heel kale film, hè? ook in, in, qua tekst eigenlijk. Ja, er komt niet zoveel dialoog in voor. En ja, het is heel mooi om, uh, om te laten zien... He, wat iemand. Uh, om niet alles in te vullen. Ik hou heel mm -hmm. erg van uh, een soort ambiguïteit. Zowel in, uh, in het karakter, dat je denkt van is het nou een lul of is het nou. Ja, we zijn allemaal een beetje een lul en een beetje niet. Dus mm -hmm. ik bedoel, dat, dat vind ik mooi, dat vind ik levens echt. En uh, in een film is het mooi als er ruimte is om het in te vullen. En als alle dialoog. Uh, ja, dan moet je denk ik ook een ander talent hebben. Ik heb dat talent, denk ik niet als je. Dialogen van, uh, van Quentin Tarantino in Pulp Fiction die zijn geweldig. Mm -hmm. En je hebt meer films waarin de dialogen geweldig zijn... en waar het daar ook om draait. Welk talent heb jij wel? Kun je dat zelf omschrijven? Um, nou, ik, uh, ik denk dat ik uh, vrij makkelijk kan schrijven... in de zin dus niet uh, technisch of uh, mm -hmm. prachtige zinnen of zo. Maar ik kan vrij makkelijk... mijn fantasie is vrij snel gepri geprikkeld... en ik kan me goed concentreren. Hm. Dus... Um, als mijn kinderen thuis met vrienden... en ik zat te schrijven... dan gaf ik ze een thee en een koekje... en dan ging ik gewoon door met schrijven. En dan gingen zij daar op de bank zitten van alles doen. Maar dat geeft niet wat Jij ik zat te Jij kon je schrijven. afsluiten ja. en je was aan het schrijven. Dat vind ik ook het heerlijkste eraan. Maar ik denk dat dat... Uh, en dan hoef je eigenlijk niet zoveel te doen. Dan denk je gewoon na over die personages. En dan... Wat voor man is het voor jou eigenlijk, die ward? Nou, ik, ik wilde heel graag dat hij uh, buiten het burgerlijk leven stond. Het moest per se niet een man zijn met een leaseauto op de oprijlaan. en een beroep. Ik wou ook niet dat hij een beroep had. We heel veel. Ja, het is dus zo dat als scenarist schrijf je en dan ga je naar je regisseur Jorien van en je producent die net een bosklopper en dan drink je veel thee of wijn en dan praat je over dat scenario en dan krijg je heel veel kritiek en dan worden er dingen geopperd van zou dat niet beter zijn en zij konden dat allebei steeds opnieuw tegen het licht houden. Dat echt na twee jaar kon die net nog zeggen... en als die nou een standaard was, weet je wel, gewoon... Ook met die blik. Nou ja, om alsmaar opnieuw te bedenken van mm -hmm. wat is het beste? Wat is het beste voor de film, voor het verhaal? Waarin komen de tegenstellingen het beste uit? En... Nee. Want leg dat eens uit hoe dat dan precies werkt. Want zoals gezegd, het is een vrij kale film. Ik kan me voorstellen dat het hele scenario... als je de tekst uitschrijft uh, die in de film wordt uitgesproken... dat dat nou op hoeveel A4'tjes nee, nou, Het waren 70 A4'tjes of zo, of 80. Uh, kijk, je beschrijft natuurlijk wel de scène. Mm -hmm. Als iemand uh, opstaat uit zijn bed en nog even blijft zitten en zucht... en dan naar het raam loopt, naar buiten kijkt en het regent... weet je dan heb je dat allemaal beschreven. Mm -hmm. dus, uh, en en zo'n beschrijvende scène, dus zonder dialoog... Uh, kost vaak ook meer tijd. Een dialoog ketst heen en weer. En, dus, uh, ja. en je had natuurlijk ook veel meer in je hoofd. Veel meer achtergrond dan... Uh, wij uiteindelijk zien, maar waar we als kijkers wel over kunnen fantaseren. Ja, nou, dat vind ik knap van hoe Jurie het gedaan heeft. Zeker in het begin uh, weet je echt niet precies wat de achtergrond is van die man... en waar je nou precies naar kijkt. Mm -hmm. En uh, ik vind dat knap, omdat dat heel erg je in het verhaal zuigt. Ja, want dat is, uh, die, die man die zit daar in, in, in dat onderkomen. Hij komt uit Frankrijk. Ja. Maar, en dan is er even informatie... Uh, hij is op een feest en dan zegt iemand gecondoleerd. Nou, ja, je net ook al... uh, hoorde je de scène. Dat zijn zus die zegt, uh, wanneer komen jullie uh, spullen? Ja. En ze zegt jullie en dan verbetert ze zich en zegt ze, jouw spullen. Ja. En dan zegt hij, uh, ik heb het meest aan haar ouders gegeven. Dat is het soort informatie waarmee je dan vertelt, hij is weduwe. Een ja. uh, weduwnaar. sorry. Ja. Uh, dus ja, je, je probeert het niet... Uh, er heel erg dik bovenop te leggen. Want dat is gewoon. De kijker is uh, intelligent genoeg. Mm -hmm. Maar je moet mensen ook niet uh, met niks het bos insturen. Dus dat is dosier. Hè? En ja, daarom hou je dat ook steeds. Opnieuw tegen het licht met z'n drieën. En daar hebben jullie eindeloos daar over gesproken? We hebben eindeloos gehad. over gehad. En in het eerste jaar was, uh, was de hoofdrolspeler nog. twintig jaar jonger en een beetje een jup. En was die getrouwd. En was echt nog een ander verhaal. Mm -hmm. We deden toen mee aan het project De Oversteek en wij verloren. Ze dus vonden het gewoon niet goed genoeg. En toen uh, mochten we bij het Filmfonds komen... en uh, horen wat ze dan als kritiek hadden. En toen ging Jorine een soort pleidooi houden over wie wat was. En toen zei ze, je moet het gewoon nog een keer proberen. Want het zit er wel in, maar het is er nu niet uitgekomen. En toen hebben we hem echt helemaal opnieuw vormgegeven. En toen moest hij iemand worden die... Ja... Dat had we in het begin ook iemand die alsmaar zijn huis aan het verbouwen was. en zelf had bedacht dat hij dat, dat een etage eronder wou bouwen. Dus ook alsmaar aan het graven was. Het was zo'n vroeter. Nou ja, dus de, de... dit allemaal om mensen ook duidelijk te maken. van je gaat daar onderuit zitten in een stoel. en kijk naar die film die heel veel indruk maakt, of ja. niet. Maar dat dit daar allemaal aan. Nou, het is vooral uh, een belachelijk vak film maken. Vind ik echt. Ja. Veel te moeilijk, eigenlijk. Het is echt heel moeilijk. En, uh, um, en dan ook steeds maar teruggestuurd worden. Omdat er dan weer mensen zijn die vinden dat het toch anders moet. Ja, of dat dat, het... dat, ik, vind, ik vind niet eens mijn aandeel heel moeilijk. Maar wat de regisseur moet doen. En, en waar je allemaal niet rekening mee moet houden. En wat je allemaal moet bedenken. Het, het is een uh, gezamtkunstwerk. Hè? Mm -hmm. Dat vind ik ook... Uh, Heel erg leuk eraan. Dat is ook waar die serie met Tom Barman eigenlijk over ging. Van laat is al die andere disciplines aan het woord dan. Uh, Shot on location, ja. bedoel je? Ja. Maar uiteindelijk is die regisseur degene bij wie het allemaal samenkomt. Ja, en, en die, die het dan uiteindelijk moet gaan doen. Ja. Maar laten we even helemaal teruggaan naar het begin, ja. want de scenario'schrijver zit hier nu tegenover me. Um, waar begon het mee? Waar, wat, wat was jouw allereerste verhaal? Nou, ik wil heel lang een film met Jorien maken, omdat uh, ze een. Intelligente geestige vrouw, en uh, ik dacht dat is wel uh, bijzonder. Zij is bijzonder. En uh, voor de eerste film vond het script niet dat sprak haar niet aan. En uh, ja, inmiddels gingen we ieder ons eigen weg. En zij won uh, nog gouden kalf met haar uh, debuut. Uh, Den Helder. En korte uh, film, een korte film. Hè? Ja, een korte film. Mm -hmm. En ik had ook drie korte singleplays voor de televisie gemaakt. En toen kreeg ik van uh, de hoofddrama bij de VPRO een mailtje van... zou je toch niet eens weer eens wat inleveren? En, uh, en toen heb ik Jorien gebeld, zullen we dat samen doen? Wow, leuk, een beetje meer van lachen, mm -hmm. doen we er wijn bij. En, uh, mm -hmm. en ik wilde gaan heel graag een film maken over een, of een verhaal vertellen. Over een man met een kind waarmee hij niet kon communiceren. En dan had ik al een keer eerder geprobeerd... een doofstom meisje van 15 met een, uh, met een stiefvader... En dat bleef maar hangen, dat wou ik eigenlijk nog steeds. En dat werd dan dat Roemeense jongetje met uh, die uh, eenzame kerel. Ja. En dat was echt een drang. Ik heb toen uh, dit, dat verhaaltje, wat ik net uh, vertelde, erbij verzonnen. Dat was, dat was eigenlijk niet zo heel moeilijk. Dat is toch, hè, want dan hoeft het allemaal nog niet ingekleurd te worden. Het zijn gewoon de zwarte lijntjes waarbinnen je dan later gaat uh, kleuren. kleuren. En toen hebben Jorien en ik dat ingeleverd en toen mochten we het uit gaan werken. En toen hebben we er een uh, producent bij uh, gezocht... waarvan we dachten van, nou ah, die gaat wel ons uh, uitdagen... om het om nog beter te maken dan we het zelf al kunnen. Of ja. zo. Nou, dat basisidee. Een man kan niet communiceren ja. met jongetje. Werd dus een Roemeens jongetje. En we kunnen een heel klein stukje dialoog laten horen. Ik wil je worden als je groot bent? Jij groot bent. Wil je worden? Piloot... Ehm... Uh, Pomperi? Ze ah, vraagt ze me faak in de curse! Oké, oké, oké. mamma? Mama! Mama! Alina! Alina? Ja, hier horen we dus uh, Raymond Thierry ja. in gesprek ja. met, uh, met dat kleine jongetje. Uh, ho hoe is het personage ontstaan van deze man? Ja, nou, wat ik net vertelde, eerst was het een heel andere man. Um, maar hij werd dus een beetje een, een vroeter, alleenig en uh, met een groot verdriet. Mm -hmm. uh, in het begin wisten we eigenlijk nog niet zo goed wat zijn verdriet was... maar wel dat hij een verdriet had... En dat hij daardoor eigenlijk uh, afgesneden was... van de normale chit-chat waarin wij uh, allemaal met elkaar communiceren. Dat hij dat niet meer kon. En dat hij eigenlijk uh, door die Roemenen werd hij... Hè, dus door de Roemeense klusjesman, door Mihai en later ook door die moeder... werd hij eigenlijk een soort van emotioneel wakker gekust. Dat was eigenlijk, hè, uh, het was eigenlijk iemand die van binnen koud was... En, um, niet meer durft te leven. En die Roemenen... Ja, dat klinkt nu gelijk alsof ik Sneeuwwitje opnieuw heb bedacht. <lacht> nou, eigenlijk wel. Door een roosje. <lacht> ja, nee, maar... Uh, dus iemand die afgesloten is en het leven niet meer aandurft... en dan toch enigszins ontdooid. Ja, je vertelde net over burgers, reizigers... hoe, mm. da, hoe daar eigenlijk een autobiografisch element ja. uh, het, het, de basis van is. Deze film, en daarom was dat personage voor jou ook zo belangrijk... heb ik me laten vertellen, is ook, heeft ook een autobiografisch element, hè? Ja, dat had ik aanvankelijk helemaal niet zo door. Maar um, uh, ja, dat klopt. Het, gaat, het, is, het is echt wel een film over verliezen en over rouw... en. Um, het is ook een film over ontheemding en allemaal dat soort dingen. Maar mm -hmm. het, voor mij is het heel erg een, een, een film over verlies en rouw. En uh, dat komt natuurlijk altijd uit je eigen leven voort. En in mijn geval, of in het geval van het gezin waar ik vandaan kom... is dat uh, het verlies van mijn jongste zus. <coughs> en uh, zij stierf uh, uh, toen ze net vijf en een halve of zes weken moeder was... En haar man, die was uh, cameraman, die was weg. Die was aan het werk. En uh, zij heeft twee dagen met haar babytje daar gelegen. Zij is in haar slaap overleden. 32 jaar aan niks eigenlijk. Aan een, ja, zoals je dat hebt, hè, stom toeval. Of stom, zoals je stomme dat pech. Hmm. En uh, mijn zwager bleef dus alleen achter met een baby van zes weken. En hij was cameraman. Hij was cameraman. En was er niet. Nou, toen niet, nee. Uh, toen heeft hij mij gebeld. En toen hebben we de, meteen de politie gestuurd. Want er klopte helemaal niks van dat hij hoorde zijn baby huilen op het antwoordapparaat. En dat had je toen nog, een antwoordapparaat. En, en mijn zus nam niet op. Dus dat, dat klopte gewoon voor gemeten. Dus hij belde mij op een zondagochtend om zes uur. Of zeven uur. En ik wist gelijk dat het is mis. En we hebben de politie gestuurd. En mijn man is daar naartoe gegaan. En ja, ze bleek vrijdagnacht gestorven te zijn. dat was een zondagochtend. En jij schreef dit scenario. En ja. dan is het af. En dan ontdek je... Hé... Hey, um... Ja, dat was niet zo gelijk. Ja, het is natuurlijk ook niet zo letterlijk. Want uh, mijn zwager heeft ook niet een, een Roemeens kind of zo. Dus daar... daar kijk... Uh, de, de, het, de, de lol tussen aanhalingstekens van een, een man en een kind... die niet kunnen communiceren... Euh, heeft natuurlijk met zijn situatie te maken. Dat had ik aanvankelijk niet door. Maar het heeft ook te maken met um, die relatie tussen Mihai en Bart. De relatie tussen het kleine jongetje en uh, die man. Die um, verandert continu in de film. En uh, juist omdat ze niet met elkaar kunnen praten... Uh, is dat er steeds een aftasten? Want op, als ze in Roemenië terechtkomen, dan wordt dat mannetje opeens een soort baasje. En die weet, hè, die verstaat de taal en die weet. Dus die relatie tussen hun, die verandert steeds op, of die kantelt steeds op een non-verbale manier. Maar op het eind definieert eigenlijk dat jongetje hun relatie. Hij wordt boos en hij vergeeft wordt uiteindelijk dat hij niet verteld heeft wat er gebeurd is. En daarmee is dus het kind of de jeugd of het leven of weet ik hoe je dat allemaal kan noemen, de, de onschuld uh, die um, viert een triomf op het afgesloten zijn en het, en het uh, beschadigd zijn en uh, de, de, de, de kwetsuren. Dat is, dat is toch ook wel het idee. Dus op een iets um, meer... Uh, Metaniveau zeg ja. maar. Ik heb op... niet de film over mijn zwager gemaakt. Nee, nee, nee. Want uh, het, het, het, er zitten alleen momenten in dat je. Um, nou ja, die, die, waarin het ook kantelt, kantelt en het ook spiegelt. Want Ward uh, ja. uh, heeft uh, iets verschrikkelijks meegemaakt. Dat wordt duidelijk uh, op een heel subtiele wijze. Maar vervolgens ziet hij het verdriet bij de moeder ja. van dat jongetje. En hij moet gaan vertellen dat. Uh, die man niet meer leeft. Ja. Hij, uh, eerst hoort hij het nieuws dat de vader niet meer leeft. Kunnen luisteraars dat nog volgen? Nee, ja, ik weet het uh, niet. <laughs> die vader die is dus dood. Nou ja. uh, en uh, hij kan het gewoon niet vertellen. Hij kan het gewoon niet. Hm. En dat is ook ontzettend moeilijk. Om zoiets te vertellen. Het, het gaat uiteindelijk ook heel erg over de verantwoordelijkheid krijgen. Hebben over uh, een, een kind dat eigenlijk niet van jou is, hè? zorgen voor een kind dat niet van jou is. Ja, dat, dat laatste herkenning niet zo. Of het van jou is of niet van jou is. Je, moet, je hebt gewoon verantwoordelijkheid voor iemand anders. En uh, uh, als, als hij wil dat kind eerst... dumpt hij het echt bij de politie van zo, dat is klaar. En dan... En dan probeert hij dat nog een keer en dan gebeurt er wat. En dan kan hij het niet over zijn hart verkrijgen. Het is niet iets wat hij met veel plezier op zich neemt. En het is ook best wel een egocentrische man, denk ik. Mm -hmm. En uh, niet gewend om heel erg uh, uh, met anderen bezig te zijn. En hij zit met dat joch opgeschreept. En het is best ook een lastig joch. Ik hoorde van iemand die zei, wat een kutkind... Mm -hmm. Maar er was iemand die niet van kinderen hield, hoor. Oh, dat kan, ja. want het is helemaal geen kutkind. Nee, het is een heel oh. leuk jochie, maar hij zit wel overal met zijn tengels aan. En hij, hij, hij, hij is al stout of zo. Ja, ja. dat maakt hem en, juist zo leuk. Ja, vind ik En, ook. en inderdaad, hij dwingt hem ertoe om, om, eh, om naar Roemenië. Hij denkt, ja. dan, dan ben ik er vanaf. Laten we dit ja. in vredesnaam... Uh... Ja, gewoon wegbrengen. Nou, het is ongeveer uh, 2,5 dag rijden naar Roemenië. Nou, dan zet je het kind af en dan rij je terug. En dan ben je na vijf dagen weer thuis en kun je weer door. Dat is het idee. Nu de film daar is. Hè? Wat voor rol speelt uh, het verhaal van jouw zus? Uh, wat een ontzettend verdrietig verhaal is. Wat voor rol speelt dat dan in jouw hoofd of op de achtergrond? Helemaal niet? Nou, um, jawel. Nou, het heeft vooral een rol gespeeld toen ik het schreef. Of toen mm. ik doorkreeg dat dat daarmee te maken had. Het was heel naïef, maar dat had ik dus eerst niet door. Maar hoe ging dat eigenlijk? liet je het aan iemand zien? Of, de, de, en, of, of keek je <laughs> zelf en dacht van... Hé? Dat zijn toch nee. rare mechanismen in, in het hoofd ook? Nou ja... We hadden het wel eens over, hè, want we, hadden, we schreven iets over een man met verdriet. Dus we, en ik kende een man met verdriet, dus we, we hadden het er wel eens over. Maar ik had Namelijk niet door. Ja, maar hm. ik had niet door dat dat zo... Ja, ik ga nu iets heel stoms vertellen. Wat, en ik ben helemaal niet zo kwezelig of bijgelovig of... Uh, nee, die indruk maak je ook dood niet. Is dood is uh, dood. Nee, maar ik, wij mochten dat... Uh, de film mochten we het pitchen in Utrecht uh, twee jaar geleden voor internationale producenten. En toen kwamen we daar, Stinette uh, Bosklopper, Jorien en ik. En toen kreeg ik als uh, naambordje... van dat, dat was een soort uh, congresmiddagje, kreeg allemaal een naambordje. En toen kreeg ik het naambordje Suzanne IJzermans. En dat was mijn zus. Hè? En uh, ik dacht, oh, hoe kan dat nou? En toen zei die vrouw, oh, oh, sorry. En ik zei gelijk, oh, dat is mijn dode zus. Uh. Dus die vrouw, die schrok ontzettend... <laughs> En toen zei ik, ja, dat geeft niet, die is blijkbaar ook. Die, uh, waar, waar haal je dit nu al vandaan? En toen zei ze, ja, dat komt uit de computer gerold. Nou ja, echt stom verhalen. Maar hoe kan dat dan? Ja, nou ja, zij stond blijkbaar ook in dat uh, archief. Uh, want want zij werkt het, ook in film. Ja, zij was documentairemaker. Maar goed, toen was ze al 14 jaar dood. Hè? Dus dat was toch een beetje raar. Maar nogmaals hoor, ik geloof echt niet in allerlei uh, kwezelige dingen, maar... Toen had ik wel opeens zoiets. Oh, maar dat klopt ook eigenlijk heel erg. Want eigenlijk gaat het daar ook over. Toen was het je echt heel erg duidelijk. Ja. ja. En toen, um, uh, ja, toen was het gewoon zo. Mm. En nu is het uh, uh, niet klaar in de zin van... Weet je, iedereen die iemand heeft verloren die inmiddels dierbaar is... weet dat dat nooit klaar mm. is. Dat je altijd daar zo'n afgrond ergens aan de rand van je zichtveld houdt. Maar um... Zij was het zusje dat onder jou kwam, ja. geloof ik. Hè? En dus allebei in hetzelfde, nou ja, in de media, werkzaam. Ja, ja we, waren, we waren heel close. Hmm. Wat ja. deed jij eigenlijk op dat moment toen dat gebeurde? Dat hele erge. Wat, wat was, je, uh, niet, was je, ik bedoel, wat voor vak? Welk programma oh, werkte je toen Ik werkte toen net bij de televisie. Ik werkte net bij, uh, bij Lola de Musica. En toen was er iets heel erg veranderd in jouw leven. Ja. Had dat invloed op je werk? Op je. Um, is, er, is er in dat opzicht ook iets veranderd? Nou, kijk, maar ook dat weet iedereen die. Uh, die een groot onverwacht uh, verlies heeft meegemaakt. dat is dan het gewoon het jaar nul. Hm. Hè? En dan is alles voor het jaar nul en na het jaar nul dingen worden dan mensen die van iemand heel veel houden en weduwe worden of wedunaar of een kind verliezen. We hebben allemaal dit soort afschuwelijke dingen in ons leven waar we mee om moeten gaan. En ja, natuurlijk verander je daardoor. Denk ik. ja Het is ook wel dat je het zo zegt van ja, we hebben allemaal wat. Is het ook ongemakkelijk om het te koppelen aan die film of om het zo te vertellen? Wat is het dat je... Nee, alleen is het zo dat ik, ik denk... Um, ja, als je, als je Adrie van der Heide heet... dan kun je iets heel moois maken van de dood van een dierbare. Mm -hmm. En in mijn geval zou ik het niet te veel op willen blazen, zeg maar. Mm. En ik denk ook van... Um, ik denk ook dat wat ons gezin is overkomen, dat, dat, dat iemand zomaar sterft he, zonder ziekbed. Nou, niet dat dat dan minder erg is, maar dan is nou, het gewoon dus onverwacht. is iets behoorlijk wat heftiger, um, kan je me zo voorstellen. Dat, dat overkomt ook, uh, weet ik veel, die ouders van die Nederlandse vrouw... die vandaag, uh, die gisteren doodgeschoten is in Nairobi. Ik bedoel, mm -hmm. shit happens. Mm -hmm. en Of mensen met een verkeers... Dit overkomt mensen. Mm -hmm. En dus ik wil het niet te veel naar mij toe trekken van, nee. kijk, is wat mij is overkomen, ja. daar heb ik een film over geschreven. Dat vind ik een beetje. Daarvoor goed. zit je ook iets te veel in dit vak. Toch? Ja, dat ja. vind ik dan te belangrijk. Ja, dat kan ik me voorstellen. Um, de, uh, het feit dat je nu deze film hebt gemaakt en die er is, ja. heeft dat iets veranderd in ik ga. Uh, heb, je, heb je nu de smaak te pakken? Is dit wat nee, je nu nee, helemaal niet. <laughs> zeg je nu, hè? Ja, nou, ik weet het niet. Ik, uh, ik vind schrijven heerlijk. Echt, echt, uh, echt een van de allerleukste dingen in het hele leven. Zij maar, de radio- en televisiemaakster die toch vrij vlot het een na het ander aflevert. Ja, toch? maar Want, ik denk dat ik niet, dat is echt zo, iets niet buitenissig getalenteerd ben. Ik geloof niet dat ik een roman kan schrijven en... Uh, Zo'n film, daar mag je grote stappen maken. Hè? Van de ene scène naar de andere. En je hoeft al die gedachten niet op te schrijven. Zo. Dus, uh, voor een radiomens als ik. Die, ik ben toch een beetje van hup, hup, snel, snel. En, nou, zo klopt film, dat juist heel erg? Klopt, heel goed, ja. Dan mag je grote happen mag je overslaan. Ja, nu is die daar. Ja, nu zit hij even in de auto en dan is die daar. Dat hoef je niet allemaal te beschrijven. Dus uh, ik denk wel dat... Uh... Maar doe je het vak van scenario schrijven dan nu niet veel te kort? Want dat is toch ook... Ik bedoel, dat vraagt juist weer iets heel anders. Je bent blijkbaar in staat om uh, zoveel informatie uh, op te schrijven... waardoor je een heel spannend... Bedoel, ja, het het gaat dan gewoon om een, een, heel een heel ander dramatische, aan... hè? Dit is mm -hmm, gewoon ja. uh, uh, shit en deep shit, wat die <lacht> vent zei. <lacht> ja. dat, dat is het gewoon. Uh, je moet gewoon denken in, uh, in scènes waarin het vringt waarin het of waarin dingen ongemakkelijk zijn, of conflict is. Of... Nou, dat kan ik wel. Hmm. Dat kan ik. Die, die VPRO, we spraken Roel Bens van den Berg. Jouw collega ja. en, en een goede vriend ook. Dierbare vriend. Ja. Dierbare vriend, een echte zelfmeet. woman noemt hij jou. En. en we hadden het even over, jullie hebben elkaar ooit in die muziekwereld ook... Uh, bij de VPRO begonnen. en, en, en, en bij de, toen de roel nog uh, recensent was voor het NRC. Ja, ja. en uh, hij zegt, ja, ze zat toch in die rock roll wereld, jongensjaren... en daar moest je als vrouw wel drie keer bewijzen. Dat heeft ze allemaal doorstaan, tussen allemaal toch wel eigenwijze haantjes. Bij de VPRO ook. Dat is een nadeel van de jaren zeventig en de zogenaamde emancipatie. Vrouwen zijn er vaak niet beter van geworden. En ja, maar dan had hij het niet over mij, denk ik. Nee, dat is meer in het niet. algemeen. Nee, maar het is wel iets. Ik bedoel, jij zat daar inderdaad. Ja. Het is ook echt zo'n tijdspeeld. Ja. Heb ik ook Lotje IJzermans. Maar Nozems, ja, ik denk, go -go. Um, ik, ten, ten eerste vond ik het heerlijk met al die jongens. Gewoon omdat het uh, dat mannen onder elkaar sfeertje vond ik leuk. Ik ben echt een ja? echte vrouw van vriendinnen. Maar dat stoeren met mannen vind ik heel erg leuk. En, um, en wat ik, vond je daar nou zo leuk aan? Dat zag ik ook. Dat net ook nog even op uh, heel klein fragmentje van, van uh, wat we net lieten horen met uh, de red hot chili peppers. Oh, dus je uh, ziet uh, ja. ook inderdaad zo'n Susie en een Banshee-achtig meisje. Ja, nou, dat is echt lang geleden. Ja, maar uh, nou ja, wat ik er leuk vind, ja, rock Hm. De, de, de, ik, ik vond het leven van beentjes ongelooflijk spannend. En um, muziek vind ik... Dat is gewoon toch wel de fijnste kunstvorm ongeveer die er is. En... Um, alles wat er om me heen zit, romantiseerde ik als, als, als puber enorm. En dan kom je op je 17 in Amsterdam en dan is het toevallig net 1977. En dan kom je bij de Ramoons en jeetje, je maakt het allemaal mee. Dat vond ik geweldig. Dus dat, dat bij die beetje stoeren, dat vond ik leuk. En kwam je daar makkelijk tussen eigenlijk? Want dat ja. lag niet zo heel erg voor de hand. Om ja, daar... Kijk, je moet altijd eerst bluffen. Dat, je iets dat kan. kon je goed. Dat kan ik heel goed bluffen. En dan zit dat je met... heeft ook met zo'n groot gezin. Dan moet je ook heel erg ja, bluffen. Zeker toch? als jongste ja. twee. Ja, ik ben de ene jongste. Dus ik moest ontzettend van me af leren bijten. En, en... waar het meer jongens dan meisjes eigenlijk? Uh, vijf, vijf meisjes. Vijf en meisjes. He, he, he. Ja. <laughs> um, en, um, dus je moet eerst bluffen. Nou dat doe ik wel zeg je dan. En dan lig je vervolgens drie weken lang wakker. Want dan denk je. Oh, shit nou moet ik het ook echt gaan doen. Ja, en dan moet je het dus echt doen. En Dat lukte je dan ja, soms wel, soms niet. En uh, uh, ja, dus uh, je, moet, je moet altijd eerst bluffen en dan ga je het zelf wel nou, bijna grappig, geloven. Van het beeld dat ik nu van je heb, ook hoe je de, de, ja, maar ja, maar daar ligt me talent. Ben je juist helemaal geen bluffer? Jawel hoor, ja, ja. <laughs> Ja, maar goed, ik ben nu 54. Hè. Ja, je bent ook en dan wel gaat een keer... het bluffen er wel vanaf. Nou, nee, het bluffen gaat er niet vanaf. Maar wel dat je... Ja, toen ik 18 was en ik bluffte, toen kon ik ook helemaal niks. En inmiddels heb ik wel wat uh, vaardigheidjes opgepikt. Her en der. Maar het bluffen, dat is nog steeds... Of, ja, Dat is misschien ook hoe je het zelf ervaart. Ja, je moet wel bluffen. Want dan... Dat, dat, dat, ja, dat is echt wel mijn ding. En dat gezin, hè, dat, dat we ze mooi gegeven. Zo'n heel groot gezin daar, ja. daar in Brabant. Wat voor familie was het? Um, het was een, een heel warm, ja, denk ik ook wel vrolijk gezin. Met zeven kinderen. Die, uh, is, mijn oudste broer was zeventien toen mijn jongste zus is geboren werd. Dus dat heel veel uh, verschil tussen. Eigenlijk zijn het drie gezinnen. De oudste drie, de middelste twee en de jongste twee. En uh, mijn ouders zijn in die... Um, in de jaren enorm veranderd van hele brave katholieke mensen naar. nou ja, helemaal de jaren zeventig. Dus die kinderen gingen naar de kunstacademie en die kregen lang haar. En die ouders die. gingen mee eigenlijk in die ontwikkeling. Dus die gingen dan opeens niet meer naar de kerk. maar transcendente meditatie oh ja? doen of zo, weet je wel. En die gingen van de KVP naar de. PPR of de PSP. Dus die maakten die omslag mee met hun gezin. En uh, ja, we waren met heel veel. En dan vonden er eigenlijk ook altijd nog wel één of twee bij... van uh, vrienden van mijn ouders die dan een moeilijk kind hadden. Oh, nou, bring me, die mag dan wel een tijdje bij ons. En uh, wij woonden al dan toen in een heel klein uh, dorp in een heel groot huis met een hele grote tuin. Maar ja, uh, binnen struikelde je over de emmertjes... die het lekwater uh, op moesten vangen. Het was helemaal niet chic of zo. En het klopte dus heel erg dat jij bij die VPRO terechtkwam uiteindelijk. Ja, we hadden altijd. Ook. Helemaal in de lijn. We hadden een uh, abonnement op de, op de studio van de KRO en op de VPRO. Beide? Ja. Dus ja. ze zijn de KRO wel trouw gebleven? Nou, nu niet meer hoor. <laughs> Mijn moeder is, is een van de weinige katholieken van 88 die zich uit heeft laten schrijven. Dus... Oh ja? Ja. En um, dat werkt bij, bij de VPRO? Je zei al door veel te bluffen en. Uh, um, Klopt dat uiteindelijk? Hoe het is gegaan? Ben je daar, had je dit ah, verwacht ja, wel... dat dit eruit zou komen? Nee. nee. Daarom vind ik het ook echt heerlijk om bij de VPRO te werken. Omdat je dan... Ja, je bent iemand die het leuk vindt om plaatjes te draaien. Nou, dan krijg je een programma. En dan denk je na negen jaar... Nou, we nee, ja, nou, ben eigenlijk wel klaar met uh, plaatjes draaien. Dat moet iemand anders gaan doen. Die net zo enthousiast is als ik vroeger. En dan mag je opeens televisie gaan maken. Terwijl je dat nooit gedaan hebt. Dus dat is ook... Je krijgt ook heel veel kansen. Dus ja, dat vind ik heel erg uh, bijzonder. En, uh, dat is het ook het nadeel voor de VPRO. Want iedereen blijft er daarom zo lang hangen. Ja, en dan want ze iedereen vindt het heel erg fijn. Ja. Maar ja. ondertussen zijn er nu natuurlijk zijn er nu wel de harde jaren. Het zijn hele zware harde jaren. jaren voor, en heel veel collega's uh, zijn heel zwaar uh, getroffen. En uh, het, is, het is een moeilijke tijd, zeker. Ja. En hoe zie jij dat? Ik bedoel, heb je... Ja, maar dat is weer hetzelfde. Ik blijf toch wel geloven in dat er een goede, veerkrachtige VPRO blijft bestaan. Die, uh, die, die zijn eigen identiteit dan maar wat kleiner overeind houdt. Mm -hmm. Ja, ik geloof daar wel in. En dan uh, het vak van scenario-schrijver daarnaast. Uh, uh, we hoorden dat je ook echt als fulltime... Medewerker van de VPRO. Ondertussen, nou, dat beschreef je net ook, de kinderen kwamen thuis en jij ging door met het schrijven aan dat uh, scenario. Waarom was dat zo belangrijk? Ik bedoel hoe? Want daar kijk ik dan wel met verbazing naar en ook veel bewondering. Dat je het zo belangrijk vond uh, om het te doen en zoveel. Ja, nou, dat heb ik zelf ook afgevraagd. Hadden. Ik denk dat het uh, geldingsdrang is, heel ordinair. <laughs> dat ik, uh, nou ja, misschien uh, als uh, dat grote gezin. Misschien al die uh, mannen met wie ik altijd gewerkt heb. Misschien het vak wat jij en ik beoefenen. Dat je altijd maar andere mensen ondervraagt. Ik, ik wil gewoon een ei leggen. Ik wil echt een ei leggen. Je wou echt dus zelf het verhaal vertellen? Ja. ja. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Dat ja. daar dan een moment is. En dat dit het verhaal is geworden... dat had jij natuurlijk niet kunnen bevroeden. Nee. Maar... Kijk eens, met een verhaal bedenken, he, de, nogmaals die details inkleuren, daar ben je jaren mee bezig. Maar een verhaal bedenken is natuurlijk eigenlijk niet zo heel erg moeilijk. Als je je kwaad maakt, kun je in twee dagen een. Echt, en dan heb ik het alleen over de outline mm -hmm. van een verhaal, kun je bedenken. En dan ik, zeg je nu maar nooit meer? Nee, nou, ik, het, ik, vind het, ik vind het echt. Ik heb respect voor alle filmmakers en alle scenaristen. Um, maar ik, kijk, met de radio heb je gewoon... Uh, nou, je praat in een microfoon en dan ga je naar huis en is het weg. En uh, hier moet je dan drie jaar op de vierkante centimeter. Dat vind ik heel moeilijk. Dat past niet helemaal bij mijn karakter. Dankzij Stinet en, en Jorien die steeds maar opnieuw dat tegen het licht hielden. Maar dat vond ik, dat vond ik moeilijk. Goed, morgen gaat het festival van start hè, in Utrecht. verheug ja, Ik hoef helemaal niet te vragen waar jij het meest op verheugt. Op de openingsfilm mee, <laughs> hoor. Op <de> openingsfilm. <laughs> Aanstaande zondag eh, om half acht, dan is het zover. Het lijkt me trouwens ook doodeng, hoor. Want ik bedoel, je bent wel een van die filmautoriteiten bij de VPRO. Ik vind het... En dan uh... heeft ze nu zelf plotseling een scenario geschreven ik vind voor het een speelfilm. Ja. ja. Dus je er echt op verheugen lijkt me ook weer niet. Ja, nou ook weer wel en ook weer hm. niet. Het is eng. Ja, een ja. long story. Ik vond het een, een, echt een prachtige film. En dan gaat het 19 oktober ook de bioscopen in. Hè? Vanaf 17 ja. oktober is het. 17 oktober in zeven om... bioscopen. Precies. Goed, ik wens jou heel veel plezier. En de tegel die moet nog beschreven worden. Wat komt er op te staan? Nou, ik had echt allemaal hele leuke, interessante dingen bedacht... Maar ik zet er nu toch op. Zonder bluff is het leven duf. Die bedenk je nu ter plekke. Nee, die heb ik wel eens vaker uh, bedacht. Zonder bluff is het leven duf. En je had ook nog een paar anderen in je achterhoofd. Ja, iets over de verbeelding. Volgende uitzending, ja, denk goed, ik. Over tien Als je je volgende scenario ja. hebt geschreven. <laughs> Als je weer een ei hebt gelegd. Goed, heel veel dank um, voor uh, je verhaal. een long story, zo heet de film. Van uh, Lotje IJzermans, scenario. En um, het is het speelfilmdebuut van... Jorien van Nes. Jorien van Nes. Goed, en zo dadelijk op deze zender... gaat twee dingen verder. Margreet Rijntjes spreekt met uh, Bouke Witte. Hij overleeft het schietdrama... met Tristan van der Vee... in Alfaan Rijn, twee jaar geleden. En ook een gesprek met Irene van Ditsenhuizen... over de documentaire serie... die ze maakte over dementie... vanavond weer te zien... op Nederland 2, zeg ik uit mijn hoofd. Een mooie avond verder... Dank, mevrouw IJzermans. Dit was aflevering 2699. Morgen praten we met wetenschapper Nienke Wijnans over haar boek... Wie ben ik en wat wil ik? Tot dan. Radio 1. Kunststof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Zo, lieverd, wat zullen we deze vakantie doen?